Ik een kleine paarden gaat. Je weet zelf, het is je niveau in de building. Hij heet Serwella Barada. Glamok? Doe nou maar dat diep! Blokpaardigheid! Kom in de club, als je krullende hert. Het zijn niveau, je kei die dans of niet? Hille, spring een kleine impala spring! Een kleine dammer. Het zijn niveau, doe normaal en nevel. Knullen op mijn hoofd en ik space en nevel. Het zijn niveau, doe normaal en nevel. Knullen op mijn hoofd en ik space en nevel.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 Ze wilt je niet en dat omdat je kort, night. No. Je bent een kleine jongen, mm. hele dag op Fortnite. -man. Ik ben heet net als jullie. Kom ik, dan kom ik Fully. Omdo mm. net als een coolie Ey. Ik heb steks, dus gooi wat best in het publiek. Ey. Ik heb steks, dus gooi wat best in het publiek. Het zijn erval, doen normaal en neval. Nul op mijn hoofd en ik space en neval. Het zijn erval, doen normaal en neval. Nul op mijn hoofd en ik space en neval. Het doe normaal en nevo. Huts Huts Huts, Huts. Oh, ben ik space, uh, en niffo Huts, ey, doe normaal en Ik Het gekke kaart hier met 10k en niveau, Huts Ik steek het in de muur en niveau. En ik haal het uit de motherfucking muur en niveau, Huts Die money wordt gestort en niveau. En ik blow het in de motherfucking store en niveau, Huts Die slangen worden leren en niffo die slangen worden leren. Nevo. Ben ik in bloed, dat scheur de hele tent groot. Hele tent bloot, hele tent rood. Geen remblokken, ik moet racen naar die finish. Racen naar die finish. Racen naar die finish. En die tattoos op mijn been, laten smelten net boten. Op ogen high top, domme zwak op motor. Rolex, boss down alle kanten glimmen. Hè? Nek die alle kanten glimmen. Huts en neval doen allemaal. En spullen op mijn hoofd en ik space. En neval. Huts en neval En neval. Krillen op m'n hoofd en ik space en nef-haal Het, Doe normaal en nef out. En ik space en nef Jong en dom dat is roekeloos Fokke spaarrekening, ik stek een schoenen doos En er is geen ene moeite wat ik doe voor hoos. Ik moet het pakken voor de fam nigger hoe dan ook Ik ben in de trap, met een dikke stack Niggas gooien shots, brrrr als die n*** test, voel ik met die vlindermess Swagger had ik sinds de crash, Nigger op m'n heb Huts Gucci Huts. Jacka, Gucci Polo en muts En met AK Kom naar binnen in de club met straight face, no sma. Word niet gefouilleerd, de wakko ken m'n profile Ik ben even lekker, er is sowieso star. En die niggas swagger jaggen wat ze hebben, no style Krauw, krow Ja toch, het dierenmens, jullie zijn goed losgegaan op die beat en nevo. Oh. Als je klein en los losgeslagen bent, man Nu gaat je niet geen vind verder, stijder in de buggy. ik ben uit allah Zeg die paarden gaatjes, top de block party, esco White locos, huts en nef, Hey, oh. it's uh.